Het is tien uur, Trudy Vendrich met het nos journaal De Onderzoeksraad voor Veiligheid van Pieter van Vollenhoven... is een onderzoek begonnen naar de brand bij ChemiePack in Moerdijk. Er worden nu al feiten verzameld. Het onderzoek richt zich op de oorzaak en achtergrond van de brand... en de crisisbestrijding. Het vuur begon vanmiddag om half drie door nog onbekende oorzaak... en leidde tot tal van explosies en een grote giftige rookwolk. Die trekt nu in noordelijke richting. Er komen volgens deskundigen geen gevaarlijke concentraties chemische stoffen vrij, al mogen boeren hun dieren niet laten grazen in gebieden waar de wolk overtrekt. Het vuur woedt nog steeds. Binnen een uur gaat de brandweer de brandende gebouwen bedekken met een schuimdeken. Het vuur moet dan onmiddellijk doven.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 Het weer. Vanavond en vannacht wordt het opnieuw glad in het noorden. Het KNMI en Rijkswaterstaat waarschuwen dat het door neerslag... en Frieskou verraderlijk glad kan zijn. In Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. Gladheid kan duren tot de ochtendspits. Rijkswaterstaat zegt dat er intensief wordt gestrooid. Morgen wordt het ongeveer 4 graden... met in de middag van het zuiden uit opnieuw veel regen. Dit was het NOS-journaal. ANWB verkeersinformatie tussen Dordrecht en Lage Zwaluwe rijden geen treinen op last van de brandweer. De vertraging kan oplopen tot ruim een uur. NOS, NOS, NOS Langs de lijn met Robert Meder. Goedenavond, dit is het begin van aflevering 9455 van NOS Langs de Lijn. In deze aflevering doorbreekt Anjan Robben zijn stilzwijgen. Vandaag spreekt Robben. Maandenlang hield hij zijn kaken op elkaar over die veelbesproken hamstring, En maandenlang liet hij alle verhalen over zich heen komen. Dan zijn er zelfs, euh, nou laat ik het zeggen, laat ik het niks houden. Mensen die, die, die ik wilde dus zeggen idioten, maar mensen die gaan roepen dat het zelfs iets in de vakantie zou zijn gebeurd. Nou, als jij een, iemand vindt op de wereld die mij een, een voetbaltoernooi heeft zien spelen, dan ben je echt een hele grote. En vrijdag begint het EK Allround Schaatsen in Colalbo. Dat is de plaats waar Irene Wüst vier jaar geleden haar Europese titel verspeelde aan Martina Sablikova. Het eh, scheelde 1400ste, weet u nog, een miniem verschil. Geen prettige herinnering dus voor Wüst. Het is niet zo dat we elke keer als ik in Klobo denk... dat ik denk van, oh, shit. Maar het is wel zo, kijk, ja, nu is het eerste keer weer EK buiten... dus dan denk je er automatisch ook wel een beetje aan. En ja, ik kan er helaas niks meer aan veranderen. En vanavond ook een terugblik op de eerste seizoenshelft van FC Groningen. En AZ blikt vooruit, met name op de kwestie Jonatas. Een kwestie, ja, hij is al twee maanden in Brazilië... omdat zijn moeder ernstig ziek is. Ik kan me wel uh, enigszins voorstellen van, uh, van, van hem dat uh, op het moment dat er druk op hem wordt uitgeoefend door de familie om daar te blijven. Omdat het een van de personen is die in zijn familie, uh, um, uh, hoe zou ik het netjes zeggen, geld heeft uh, en, en voor zijn moeder kan zorgen. Ernest Stewart, later meer van hem. Verder een reportage over de zilveren bal, de wedstrijd tussen Sparta en Feyenoord, die nieuw leven is, gebla is ingeblazen en vanavond is gespeeld. En een nieuwe aflevering in onze serie over Nederlandse wintersporters. Maar om te beginnen gaan we eens kijken in de Premier League. Een ware topper staat er op het programma vanavond. De tweede helft is, uh, als het goed is, uh, nou, al een tijdje onderweg tussen Arsenal en Manchester City. Nummer 2 tegen nummer 3, Ragnar Niemeyer. Een uur is deze wedstrijd oud. Het staat nog 0-0 in het Londense Emirates Stadium. En dat is toch eigenlijk verwonderlijk, want Arsenal heeft een zeer sterke eerste helft gespeeld. Schiet nu ook van afstand. En Robin van Persie zoekt naar doelpunten... Over de eerste helft gesproken van Persie liet zich ook toen zien. Want hij raakte toen de paal. Nu dus staat hij op een meter of twintig van de goal van Joe Hart. De Engelse keeper en die pakt die bal met twee handen prachtig uit de kruising weg. City moet wel verdedigen bij de hoekschop. Die door Nasri wordt getrapt. Weggehaald bij de eerste paal van City. En vervolgens door Colo Touré ex-Arsenal het strafschopgebied weer uitgetrapt. En eigenlijk zegt deze introductie van deze wedstrijd genoeg. Want het is spannend, het is leuk. En er wordt goed gevoetbald vanavond in Londen. Op een woensdagavond, want zo gaat dat nu eenmaal in Engeland. Waar ook op nieuwjaarsdag werd gespeeld. Aanval van Arsenal met Wilshere aan de linkerkant. Schiet aan tegen het grote lijf van Garrett Barry. Niet eens zozeer groot in lengte, maar hij heeft een stevige borstkas. En daarbij, daarmee vangt hij de bal op. Nasri mag gaan gooien voor Arsenal. De ploeg die 39 punten heeft. Manchester City heeft er 41. Speelde wel een wedstrijd meer, namelijk 21 stuks. En Manchester United staat op 44 punten. En is de koploper, kwam gisteren al in actie in Engeland. Nasri, wat is hij bezig aan een goed seizoen. Pingelt aan de linkerkant op de punt van het strafsomgebied. Raakt dan de bal kwijt, maar zoals zo vaak zijn de afvallende ballen voor Arsenal. De ploeg die weer gaat bouwen nu aan... Uh... Op de eigen helft en inmiddels alweer staat op de helft van Manchester City... dat te weinig laat zien, maar voor ons nog wel op 0-0 staat in Londen... na 62 minuten bij Arsenal. Arjen Robben heeft de afgelopen maanden de gemoederen flink bezig gehouden. De International keerde na de verloren WK-finale tegen Spanje... met een hamstringblessure terug bij zijn club Bayern München. De KNVB en de Duitse club raakten vervolgens in conflict met elkaar... over de oorzaak en de aard van de blessure. Ook het gevolg van de intensieve en onorthodoxe behandelmethode... van fysiotherapeut Dick van Toren voor het WK... was onderwerp van discussie. Robben stond de afgelopen maanden buitenspel... en hield zijn mond over alle perikelen. Na de winterstop hoopt hij weer minuten te maken voor Bayern... en dus spreekt hij nu over de periode na het WK. Tegen verslaggever Jan Roels vertelt Robben zijn verhaal. Ja, wat is het verhaal? Het verhaal is heel simpel. Ik heb het WK gespeeld en uh, vervolgens op vakantie gegaan. Teruggekomen en uh, nou ja toen uh, wat iedereen weet uh, wat er geconstateerd is uh, voor mijn gevoel wilde ik gewoon inderdaad weer beginnen in de eerste training. En uh, vervolgens uh, werd er een diagnose gesteld en uh, die zag er niet zo goed uit. Is dat het ware verhaal? Ja maar dat, dat is altijd dat, daarom, uh, ik, ik snap heus wel waar hij vandaan komt en dat is ook uh, heel begrijpelijk. Alleen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 ik wilde me liever met andere dingen bezighouden. Voor de niet-medici onder ons is het toch vreemd geweest... Want dat je sprinten nog drok in de verlenging van de WK-finale... en dan zo ernstig geblesseerd zou zijn. Begrijp je de vraagtekens omtrent jouw hamstring? Die vraagtekens die, uh, die heb ik ook en die had ik ook. En uh, Ik denk dat daar ook het onbegrijpelijke ligt inderdaad... Uh, in, het, uh, in het spelen van een WK uh, op, op, op zo'n niveau... Op, op, uh, ja, op zo'n voetbalpodium eigenlijk. En uh, dan vervolgens uh, drie weken later uh, de constatering dat, dat het helemaal fout zit. Uh, ja, dat, dat heeft bij mij ook, uh, ik, ik kon het in eerste instantie natuurlijk ook helemaal niet geloven. En uh, ja, kijk, dan worden het natuurlijk allerlei, dan, dan, dan gaat het hele circus los. En uh, dan zijn er zelfs, uh, nou laat ik het zeggen, laat ik het netjes houden. Mensen die, die, die ik wilde zeggen idioten, maar mensen die gaan roepen dat het zelfs iets in de vakantie zou zijn gebeurd. Nou, dan, dan ben je echt niet goed bij je hoofd. Dat, dat, dat, dat, dat is natuurlijk ongelooflijk. Ik snap de vraagtekens heel goed en dan worden er dingen geroepen zoals dit. Dat je in een vakantie zou ik eventueel een, een beachvoetbaltoernooi gespeeld hebben. Nou, als jij iemand vindt op de wereld die mij een voetbaltoernooi heeft zien spelen, dan ben je echt een hele grote. Maar er zijn natuurlijk ontzettend veel speculaties geweest. De rol van, van, van Mule wolfaert de, de ego's in de Duitse uh, medische wereld. De conflict KNVB-Bayern. Wat, wat, wat, wat kun je daarover zeggen? Ja, er is denk ik nog weer een verschil tussen kan en wil. Uh, kijk, ik, ik, ik, ik, ik ben een speler. En uh, ik, zit er, ik zit daar tussenin. En dat is gewoon een hele, hele moeilijke situatie, denk ik. En uh, dat, is, een, uh, dat is, dit is, dit is gewoon een hele... Hele moeilijke zaak geworden. En um, ja, wat ik, Het enige wat ik over kan zeggen is uh, dat ik absoluut geen spijt heb dat ik het WK heb gespeeld. Alleen dat dit achter weg is gekomen, ja, dat is voor niemand goed geweest. En, uh, alleen ik denk, uh, en dat is af en toe misschien nog wel eens vergeten, ik denk, het ergste is het voor mijzelf persoonlijk geweest. En, uh, ik snap dat er heel veel politiek en heel veel dingen bij komen kijken. Alleen, uh, Kijk, voor mij was er maar één ding en dat was mijn gezondheid, mijn fitheid. En uh, dat andere, dat, uh, dat had voor mij eigenlijk helemaal geen waarde. De relatie met Dick van Toorn, hij heeft je ja, beter gemaakt. En je ja, vader ja, heeft ook we kritiek we op hem geuit, je misschien een slip of de tong. Dat is ook niet waar. Kijk, dat zeg ik, er zijn zoveel dingen worden ook geschreven en geroepen. En, en, en dit is ook weer, wat, wat, wat, wat mijn vader weer geciteerd. Uh, door een journalist. Nou, ik kan je zeggen, die heeft inmiddels al duizend keer excuses aangeboden. Want dat is gewoon, dat is gewoon iets van hemzelf. En dat komt niet van ons. Maar daarom is het gewoon, uh, heb ik me, dat zeg ik, bewust. Kijk, nu uh, leg ik het een en ander uit. Uh, ik heb ook wel een beetje gewacht, uh, bewust hoor, dat ik weer fit was. En, uh, maar dat zeg ik, dit is ook weer een, een, een, een onwaarheid... Uh, van Toorn heeft, uh, heeft, heeft prima werk geleverd, want ik heb uh, het WK gespeeld. En uh, verder is dat klaar. Heb je de grote kans teruggezien op het WK? Cassias, de redding, jij alleen op hem af. Heb je dat al teruggezien? Heb je dat al verwerkt? Ik weet niet of je dat ooit verwerkt. <laughs> ik kan er natuurlijk niet om lachen, maar goed, dat is... Uh... Ja, dat, is, dat, dat, dat blijft een, een moment, die uh, blijf je altijd bij, je hele leven bij. En... Uh, uh... Maar goed, uh, kijk, dat is ook voetbal en uh, dat hoort er helaas uh, allemaal bij. Uh, ik denk dat je alleen dan op dit, dan, dan, als je alleen nog die kans hebt, dan, dan benadruk je natuurlijk weer uh, misschien het negatieve deel. Ik denk dat je toch een prestatie van wereldformaat geleverd hebt door sowieso die finale te halen. Alleen als je er dan zo dichtbij bent, dan is dat heel frustrerend en... Uh, Heel teleurstellend dat je hem net niet wint. En, en, en zo'n kans speelt daarbij een grote rol. Uh, ik zeg niet dat het een garantie was geweest voor de overwinning. Maar uh, het had wel een stap in de goede richting geweest. Um, maar goed. Um, als ik zelf dan persoonlijk ook nog terugkijk. Uh, dan, dan misschien is het niet eens uh, dat ik het kan zijn. Maar ik denk misschien wel dat ik, wat veel mensen ook tegen mij hebben gezegd, moet zijn. Dat je gewoon trots moet zijn. Dat je ondanks alles erbij bent geweest en dat je een bijdrage hebt geleverd en, uh, aan het Nederlands elftal en, en hebt geholpen om uh, het Nederlands elftal ook in de finale uh, uh, te krijgen. Je bent onderdeel van die selectie geweest, uh, ook, ook, ook ja, van de ploeg geweest en, en, en ik denk dat dat sowieso al uh, mij in ieder geval heel veel waard is en er zijn ook heel veel mooie herinneringen. George Benson en Give Me The Night. 16 minuten over 10. Nu even kijken bij de Engelse topper tussen Arsenal en Manchester City. niet meer. 17 minuten nog en het is 0-0. Maar Robin van Persie natuurlijk van Arsenal staat even buiten de lijnen. Want hij wilde een hoge bal ontvangen op het middenveld. En toen kwam Vincent Kompany de bel gaan vliegen. Pakte hem op zijn lichaam. Vloog wat Bruske tegen Van Persie aan. En die heeft last van het dijbeen, zo lijkt het aan de achterkant. Of misschien wel van de bil. In ieder geval is hij er nu eventjes niet bij. Arsjavine is in de ploeg gekomen. Aan de rechterkant voor Arsenal. Brengt de bal in het strafschopgebied. Daar ligt Van Persie klaar. Maar uh, zijn ploeggenoot kan er uh, net niet bij daar uh, voorin. En dat is uh, pech, want uh, Van Persie uh, is in ieder geval weer fit. Laten we daar blij om zijn, want uh, zo lang is hij nog niet speelklaar. Het zou toch wat zijn als hij weer voor langere tijd de red zou, zou moeten. Maar zover komt het niet. Hij dus in de ploeg bij Arsenal. Geldt voor Nigel de Jong aan de kant van Manchester City. City dat nu trouwens aanvalt met Adam Johnson. In de ploeg gekomen voor Joe. En het is zoeken naar een vrije man. Die wordt gevonden. Maar het is buitenspel voor James Milner. De Engelse international. Het zou toch wat zijn als Manchester City in deze wedstrijd de drie punten nog ophaalt. De ploeg van Roberto Mancini, de Italiaan. De ploeg die het zo goed doet. Die de afgelopen drie wedstrijden won toen een keer een nederlaag op 20 december. Maar het is een zeldzame nederlaag. Manchester City is echt bezig om de beloftes die werden gedaan een paar jaar geleden. Om die te gaan inlossen. Een voorbeeld zou je bijna zeggen voor Vitesse. Het grote geld is binnengekomen en de sterren volgden vanzelf. Bal op het middenveld. Waar kan het naartoe? Met Colo Touré. Aan de zijkant is het Adam Johnson. Kan ontvangen, ook als er wordt verdedigd bij Arsenal door Clichy. En dan een lelijke trap op de onderbenen van een van de Manchester City-spelers. Ik kan niet goed zien wie dat is. De scheidsrechter roept iedereen eventjes bij elkaar. Michael Jones spreekt Fabregas daar even toe. En voor Concelny, de verdediger uit Frankrijk, van Arsenal geldt hetzelfde. Touré staat inmiddels weer. Dat is een meevaller. Consciel komt er vanaf zonder gele kaart. Een gele kaart gezien in deze wedstrijd trouwens. Die was voor Garrett Barry, de speler van Manchester City. Zijn naam kwam eerder voorbij. Wacht op de vrije trap van Manchester City. Bal is getrapt ter hoogte van de middenlijn. Het is even achteruit nu. Coletouré in balbezit. Dan de lange bal. Het zoeken naar bijvoorbeeld Tves. Maar het wordt aan de zijkant Johnson. Die kan de bal niet goed aannemen. En dus mag Arsenal gaan overnemen. Arsenal dat een goede staat van dienst heeft tegen deze tegenstander. Want de laatste keer dat er punten werden gepakt in Londen door Manchester City. In wat voor competitie dan ook. De League Cup, der V-Cup. De competitie was in 75-76. Daarna 27 duels. En geen enkel succes voor Manchester City. Dat maar weer eens in de verdediging moet. Aan de zijkant is het... Fabregas, maar die wordt van de bal afgelopen door Compagnie. En dan zitten we toch al in het laatste kwartier van deze wedstrijd. Bentner mag zich gaan klaarmaken aan de kant van Arsenal om in de ploeg te komen. Er wordt nog wel op grond. rond misschien wel genoemd. Het is een vaag gerucht. Al zijn er misschien een versterking voor Ajax... mocht Arsenal nou serieuze belangstelling krijgen voor Suarez. Want uh, daar wordt toch wel over gesproken zo in de Engelse media. Daarbij moet je wel optekenen dat er momenteel heel veel geruchten gaan... Rond de Engelse topploegen. En dat ook uh, daar uh, Suarez bij zit, dat mag geen verrassing heten. Minder dan 14 minuten voor Arsenal om de verdiende drie punten uit deze wedstrijd te peuren. Maar dan zal het wel een keertje moeten scoren. Sport kort. Rob Hadders heeft in Biddinghuizen de twaalfde wedstrijd om de KPN Marathon Cup op zijn naam gebracht. Hadders was na 75 kilometer de snelste in de massasprint. Kerry Hekman werd tweede voor Ingmar Berga. Carlo Timmerman blijft leider in het klassement. Bij de vrouwen won hij van de spicht. Ze troefde na 50 kilometer Mirai Rijtsma af in de eindsprint. Wietke Kramer eindigde als derde. Carla Zielman werd vierde en blijft aan de leiding in het klassement. Lars Boom doet definitief mee aan de Nederlandse kampioenschappen veldrijden komende zondag. Boom ging afgelopen zaterdag hard onderuit in de veldrit Grand Prix Sven Nijs... maar is voldoende hersteld om zijn titel in sint gestel te verdedigen. En de in Nederland geboren honkballer Bert Blijleven, zoals wij zeggen... is opgenomen in de Amerikaanse Hall of Fame... wat alleen voor de grootste helden van de Major League Baseball is weggelegd. 59 jaar is de oud-pitcher inmiddels die een zijst het levenslicht zag... maar opgroeide in Californië. Maakte in de jaren 70 en 80 vuroren als werper... Van onder meer de Minnesota Twins, de Pittsburgh Pirates en de Cleveland Indians. En Roger Federer heeft met moeite de kwartfinale van het tennistoernooi in Doha bereikt. De Zwitser, die in de eerste ronde al veel te stellen had met de Nederlander Thomas Schorel, won met 7-6 en 7-5 van zijn landgenoot Dinelli. Ook Rafael Nadal bereikte de laatste acht. Hij won in drie sets van de Slovaak Lakko. De internationale unie de UCI, heeft besloten de, het nieuwe team rond Michael Rasmussen een licentie te geven. Rasmussen werd in 2007 door de Rabobank uit de Tour de France gezet nadat hij in opspraak was geraakt in een dopingaffaire. De Deen had gelogen over zijn verblijfplaats die hij in verband met controles bekend had moeten maken. Rasmussen drog, droeg op dat moment de gele leidersstrij. En golfer Tim Sluiter debuteert deze week op de Europese Tour. Hij slaat morgen af in het Afrika Open in Zuid-Afrika. Ook Floris de Vries maakt zijn opwachting op de banen van de East London Golf Club. Robert-Jan Derksen, Maarten Laveber en Joost Luiter... beginnen hun seizoen op 20 januari in Abu Dhabi. En Chorani Martina zal niet op de Europese indoorkampioenschappen te bewonderen zijn. Het atletiek evenement past niet in de planning van de Antoriaanse topsprinter... die zich volledig richt op de wereldkampioenschappen outdoor in het Zuid-Koreaanse Daegu. Ja, AZ raakt uh, deze winterstop twee spelers kwijt. Gijs Luiring gaat naar SC Cambuur en Sion Swets maakt de overstap naar Feyenoord. Profleur Fleur die sprak op de nieuwjaarsreceptie met technisch directeur Ernest Stewart... over een aantal uh, uh, andere spelers in de selectie van AZ. Nick van der Ploeg bijvoorbeeld, die mag uitkijken naar een andere club. Hector Moreno en Stijn Schaars, die in de belangstelling zouden staan... van respectievelijk Bayern München en Panicinai Kors... die blijven vooralsnog gewoon bij AZ. En dan is er nog het geval, als je het zo mag noemen, Jonatas. Die verblijft in Brazilië bij zijn zieke moeder... en weigert terug te komen naar Nederland. Zijn zaak op opperde al om Jonatas te verhuren. En u stoort over de vraag wat er nou met de Braziliaanse aanvallen gaat gebeuren. Ja, moeilijke vraag op dit moment. Kijk, het is heel simpel. Uh, AZ heeft een investering in Jonatas gedaan. En uh, het is een speler met een transferwaarde. Waar wij uh, dus nogmaals gezegd... Uh, we hebben daar een investering in geplaatst. En die willen we graag terug hebben. Dus um, en het is een beetje verkeerd in de media gekomen. We hebben een aantal uh, mogelijkheden met elkaar besproken. Met Mina Royola, Waaronder een aantal opties werken op het. Waaronder een huur. Maar uh, goed, dat is niet in de best interest of, uh, of AZ. Dus uh, dat is niet iets wat uh, op dit, uh, dit ogenblik in vraag is. U verkopen. Ja, luister, het is, het is heel moeilijk op het moment dat Jonathas op dit moment terug zou komen in de groep. Nadat je twee maanden weg bent geweest, ja, dat, dat werkt niet. Um, en uh, nogmaals, we hebben een aantal opties die we met elkaar gaan bespreken. En, uh, en zorgvuldig met elkaar bespreken. Maar het is wel heel duidelijk dat hij uh, nog, nog steeds niet terug is. En uh, dat het voorlopig ook zo zal blijven. Als je hem zijn zin geeft, is het ook een uh, signaal naar je groep. Dan kunnen meerdere mensen dit soort grappen gaan uithalen. Nou, daarom is het ook niet de bedoeling om daar uh, heel makkelijk mee om te gaan. Aan de andere kant is het natuurlijk wel. In de situatie van twee maanden er zijn uh, wat uh, dingen zijn er al uh, voorgevallen in de in vorm van uh, geen salarisbetaling. Een boete is er gevallen. Um, dus het is niet zomaar iets. En, uh, uh, we moeten zeer zeker niet over beloningen gaan praten, want dat is absoluut niet aan de orde. Het was aanvankelijk de ziekte van zijn moeder, die tussen aanhalingstekens op sterven lag. Maar ja, die moeder leeft nog steeds... Is er een andere reden waar jullie enige lucht van hebben gekregen? Nee, laat ik dat even voor uit de wereld helpen. Zijn moeder is echt ziek. En die is ernstig ziek. Alleen hij moet zich daarover uitlaten. Dat kunnen wij niet doen als club. Maar ik wil dat wel even nuanceren. Zijn moeder is echt ziek. En. Uh, ja, dat is een, een terminale zaak. En dat, dat duurt. Uh, ja, dat kan nog even duren. Maar goed, ik kan me wel. Uh,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 Ja, ik moet eerlijk zeggen, daar kijk ik niet eens naar uh, in, de, in deze zaak uh, of een transferwindow is en, en wat dan ook. Uh, nogmaals, het mag uh, zeker geen beloning zijn, dus uh, we, we zullen daar op een bepaalde manier zullen wij daar mee omgaan. En uh, op het moment dat, er, uh, uh, dat die gesprekken hebben gevolgd met Gert-Jan en met Toon, uh, alles er samen, dan, uh, dan zullen we daar een beslissing over nemen. Ernest Stewart was dat de technisch directeur over Jonatas, die dus nog in Brazilië is. De ze um, en wellicht hectisch. Arsenal, Manchester City, Ragnar. Valt nog mee, maar uh, er moet wel gescoord worden. Wat dat betreft zou het hectisch kunnen worden. Want 0-0, minder dan 8 minuten. Arsenal heeft Bentner in de ploeg gebracht. Komt wat vanaf de linkerkant. En Nasri is wat centraler gaan spelen... Om wat lijnen uit te zetten bij de ploeg uit Londen. Die op zoek is naar een prijs. Laatste prijs voor Arsenal in 2005. En Manchester City, ook die ploeg, wil kampioen worden. Won in 76 de League Cup. En daarna bleef het stil. Wat betreft hoofdprijzen, promoties en Europees voetbal, et cetera, daar gelaten. Maar echt zilverwerk, dat kunnen deze ploegen allebei zeer goed gebruiken. Arsenal nog altijd de bovenliggende partij. Met Bentner nu aan die linkerzijkant. Speelt de bal richting iets meer de as van het veld. Hoewel hij eigenlijk nog steeds aan de linkerkant is bij Clichy. De verdediger van de ploeg van Arsène Wenger. Bal voorgebracht, maar eenvoudig verdedigd in het strafschopgebied van Manchester City. Wat achterin, weggehaald. Maar ook weer overgenomen door Arsenal met Fabregas. Dan Van Persie, 2-3 meter buiten het strafschopgebied, Legt af naar Bentner, dan zoeken naar Nasri. Kapt zijn man uit, maar Barry is gezien... Maar er komt vervolgens geen schot van Nasri. Sterker nog, Manchester City zit ertussen. Maar die ploeg ontbeert vanavond toch een stukje scherpte. Want Arsenal dat weer kan overnemen. Maar de bal is weggeramd. Company is dan boos op scheidsrechter Mike Jones. Want uh, hij heeft dan blijkbaar een overtreding uh, begaan. Die een uh, vrije trap oplevert voor Arsenal. Arsenal dat een vrije trap krijgt. Dat zal een meter of 15 wel buiten het strafschopgebied van Manchester City zijn. Fabregas is even geraakt. We hadden het daar straks over transfergeruchten. De naam van Barcelona, ook al afgelopen zomer geïnteresseerd, is uh, nadrukkelijk weer uh, genoemd in dat uh, veelbesproken geruchtencircuit. Van Persie staat achter de bal. heeft een uh, behoorlijke wedstrijd gespeeld, terwijl er toch wat twijfels waren of hij uh, als een echt uh, 100% vorm te pakken heeft. Brengt de bal nu het strafschopgebied in, maar weggehaald bij de 5 meter lijn centraal voor de goal door Colo Touré. Arsenal vangt op ter hoogte van de middenlijn en gaat even terug naar de eigen keeper. Een vijf en minuut, ietsje pietje meer, 0-0 nog bij Arsenal tegen Manchester City, de nummers 3 en 2 van Engeland. Het is uh, bijna half elf, we gaan het uh, over een uh, wintersport hebben, want uh, ik weet niet hoe het hier vergaan is de afgelopen weken, maar ik heb ook met mijn, uh, met mijn buik op een slee gelegen en uh, van een berg afgegaan in de sneeuw. Uh, sommige dromen ervan dat uh, ooit te mogen doen op een professionele bobbaan. Nou, bij één vrouw is het niet bij dromen gebleven. Josca Le Conté is 23 jaar en heeft zelfs al vier wereldbekerwedstrijden achter de rug als skeletonster. Ik hoop dat ik het goed zeg. Um, ze zit nu in Oostenrijk voor het Nederlands kampioenschap en het uh, vervolg van de wereldbekerwedstrijden. Dag Josca, goedenavond. Hallo, goedenavond. Ja, je bent de uh, skeletonster, hè? Zo zeg ik het goed, toch? Ja, dat klopt. Ja, uh, even naar het NK, 10 januari. Wie zijn je grootste concurrentes? Um, nou, dat zijn uh, Chantal en... Uh, um... Ja, Chantal, eigenlijk. We, dus het, er zijn maar twee deelnemers? Uh, nou, ja, dus nog, nog uh, even kijken. Ja, We zijn met z'n drieën. Zijn we oh, staan in ieder geval op het podium, uh, denk ik dan. Uh, ja, dat klopt. Maar ik, ik kan me wel voorstellen dat dat um, misschien een beetje frustrerend is op een Nederlands kampioenschap, zo weinig tegenstand. Uh, ja, dat klopt, alleen het is al een uh, stuk meer dan afgelopen jaar, want toen was ik eigenlijk in mijn eentje. Ja, dus, dus de sport is groeiende? De sport is dus uh, afgelopen zomer na de Olympische Spelen zijn er ongeveer uh, 2000 aanmeldingen geweest voor zowel Skeleton als Bobslee. Mm. En daar, uh, daar is uitgeselecteerd. en uh, nou, we zijn nu met een groepje hier in Oostenrijk. Ja. Uh, skeleton, ik zei net uh, sleetje rijden. Is dat een belediging als, je, als mensen dat zeggen over Skeleton? Nou ja, een belediging, zo wil ik het ook niet zeggen, maar ja, ja eigenlijk is het ook gewoon een soort sleetje rijden. Ja. Maar ja, wij, wij noemen het gewoon skeletonnen. Ja, want het is wel gelijk duidelijk. Kan je uitleggen wat de sport precies inhoudt? Uh, nee, we gaan een uh, boksleebaan af. Uh, dat doen we dan op een sleetje, daarbij liggen we op onze buik. Uh, we beginnen bij de start, daar heb je ongeveer, uh, ja, zeg maar de, de eerste 50 meter, die wordt dan getimed. Dat is je starttijd dan. En uh, ja, je loopt ongeveer 30 meter, dan spring je op het sleetje en vervolgens ga je die baan af. En dan uh, kan je ja, jezelf naar beneden sturen, dan moet je de beste lijnen zien te vinden in de baan. En dat doe je door met je, met je schouders en met je knieën en met je voeten te sturen. Mm. Is het leuk? Ja, zeker weten. Ja? Vertel eens wat er zo leuk is dan. Uh, nou ja, gewoon de adrenaline die je ervan krijgt en gewoon om, om toch iedere keer weer sneller te zijn, om de beste lijnen te vinden, het is gewoon een, een grote uitdaging. Wie, van wie leer je nou veel? Want ik geloof niet dat Nederland nou echt een, een skeletonverleden heeft. Nee, dat klopt. Maar ik, uh, zit op het moment zit ik bij het uh, Britse team. En uh, nou ja, die hebben een aantal uh, coaches die uh, in het verleden ook zelf goed gepresteerd hebben. Uh -huh. En uh, ja, daar leer ik gewoon heel veel van. Ja. Is het gevaarlijk eigenlijk? Want ik herinner me nog bij, uh, bij de laatste winterspelen... dat er een... Uh, het was dan niet bij het skeleton, het was, uh, was bij het rodelen geloof ik. Dat er iemand bij is overleden. Als je, als je dat ziet, schrik je dan niet en denk je dan niet... oh jee, het is toch wel gevaarlijk waar ik mee bezig ben? Uh, ja, tuurlijk, je schrikt er wel van. Alleen, ja, skeleton is geen rodelen. Rodelen is iets gevaarlijker dan skeleton. Want met skeleton dan lig je al dicht op het ijs. Dus daardoor kan je ook minder hard crashen eigenlijk. Dus ja, tuurlijk, het, het blijft gevaarlijk. Je moet altijd ja. goed gefocust blijven. Maar ja, over het algemeen is, gebeuren er vrij weinig ongelukken. Jij ja. komt van het polstok hoog springen. Ja. Hoe kom je dan bij het skeleton terecht? Um, ja, ze zijn altijd op zoek naar mensen uit atletiek. En, ja, ik kreeg ook via de atletiekvereniging kreeg ik een e-mail of ik mee wilde doen aan een uh, scoutingwedstrijd... waarbij ze nieuwe mensen zochten voor bobslee en skeleton. En daar heb ik op gereageerd en meegedaan aan de startwedstrijd in, in Harderwijk was dat, op de startbaan. En daar bleek ik wel talent te hebben voor de, in ieder geval voor de skeletonstart. En toen is me gevraagd of ik het niet in het echt wilde gaan proberen op een uh, bobsleebaan. Ja, en, en nu binnenkort de Nederlandse kampioenschappen... dan de wereldbekerwedstrijden en dan natuurlijk de Olympische Spelen in Sochi. Dat, is, dat zal je doel zijn, mag ik aannemen. Goeie ja, dat, goede samenvatting. Uh, dat is de bedoeling. Goed, dankjewel. Erg veel succes ja, richting, uh, richting de Spelen en om te beginnen het Nederlands kampioenschap. Oké, okay, bedankt. Jos, Joske Le Conte was dat. skeletonster van beroep in Oostenrijk nu. Ragnar Niemé bij Arsenal Manchester City. Fijne ruzie, maar niet heus. Dus uh, Sanja van Arsenal en Zabaleta, de vleugelverdediger van Manchester City. Anderhalve minuut voor tijd. En de scheidsrechter greep al naar zijn achterzak. Is vervolgens toch in conclave gegaan met zijn assistent. Zou een kopstoot gezien hebben, denk ik. Maar uh, twijfelde toch over die beslissing van die rode kaart. Maar geeft hem toch aan Zabaleta. En uh, ja, die gaat dan op zijn, uh, met veel passie uh, richting de scheidsrechter om toch maar al... Vooral te doen voorkomen alsof hij allemaal niets heeft uh, gedaan. Sanja heeft hij dan nou ook de kaart gekregen. Want uh, de scheidsrechter trok hem voor de tweede keer. Maar keek daarbij in mijn optiek toch nog een keer naar Zabaleta om uh, duidelijkheid te krijgen. Het is uh, Gas die nu uh, met de scheidsrechter praat. En duidt dat er dan op dat ook Sanja mag uh, vertrekken. Het is een klein beetje onduidelijk. Sanja en Zabaleta zoeken elkaar nu uh, op. En uh, de arm van Zabaleta om de nek bij Sanja. Maar... Uh, daar heeft Sanja niet zoveel behoefte aan. En Zabaleta gaat in eerste instantie alleen naar de zijlijn. En dan is even de vraag, mag Sanja blijven staan? Je krijgt toch inmiddels wel een klein beetje die indruk. Want uh, ik zie er maar eentje naar de zijkant toe gaan. De jong, uh, Nigel de Jong gaat maar eens vragen van hoe of wat. Maar dan blijkt dat Sanja, die inmiddels de schermers heeft afgedaan, toch ook wel degelijk die kaart heeft gekregen. Naar het akkefietje wat er eigenlijk was zonder een hele heftige aanleiding daar aan de zijkant. Want de twee net over de middenlijn met elkaar in uh, duel. Dan uh, gaat Sanja zonder overtreding van Zabaleta naar de grond toe. Staan ze met de koppen tegen elkaar uh, aan deze twee. En ja, is dat dan goed voor een rode kaart of zou je dit ook met geel kunnen afdoen? Het zijn echt twee bokken in de klassieke houding. Met elkaar uh, in conclaaf de hoofden tegen elkaar. En uh, hier is toch geen sprake van een kopstoot. Maar toch vooral van heel vervelend en uh, nagedrag. Wat je misschien toch ook wel met twee keer geel had kunnen afdoen. Zeker in de slotfase van een wedstrijd zoals deze. Die nog altijd op 0-0 staat. Vier minuten komen er uh, nu bij. En uh, dat betekent dat het nu opeens hectisch gaat worden. Met nog drie minuten in de extra tijd bij die 0-0 stand. Ja, het nieuws werd de afgelopen uren sinds het eind van de middag... natuurlijk beheerst door die enorme brand in uh, Moerdijk. De brand is nog niet uit. De brandweer is daar nog uh, volop aan het blussen. Uh, er is wel een persconferentie geweest. En het verslaggever John Saba, goedenavond. Jij was ja. bij die persconferentie. Wat is daar bekendgemaakt? Nou, de brand is onder controle. De brand is nog niet meester. Er is een verschil tussen. Dat betekent dat de brandweer het goed kan bestrijden... maar dat het elk moment weer op kan laden. Dat is een van de dingen die kan gebeuren. Wat de brandweer nu gaat doen... is proberen met een blusteken van schuim... en dat gaat binnen nu en vijf minuten gebeuren... Gaan ze het totaal blusteken over de brand heen leggen. Ze hopen dan in één keer het vuur zo'n een beetje uit te krijgen. Dat gaat gepaard met enorme ontwikkelingen. De mensen hier krijgen dan ook het verzoek... hier in Moerdijk, om ramen en deuren gesloten te houden, ventilatie uit te zetten. De sirenes zullen ook afgaan. Mensen die toch buiten komen of rook in Haam, dat kan irritatie aan luchtwegen... Veroorzaken, maar die mensen die, uh, kunnen dat heel simpel op te lossen door met wat water op hun ogen te gooien of wat water te drinken. En de irritatie zal snel verdwijnen en zal niet echt schade opleveren. Ja. Dus uh, dat begint uh, over een vijf minuten gaan ze proberen om die brand uh, in één keer uit te krijgen. Ja. Is er enig idee wanneer die brand uh, geblust is of doen ze daar geen voorspelling over? Nou, ze denken dat ze binnen nu en twee uur wel een, uh, een update kunnen geven of wat ze van plan zijn om te doen met die blusdeken. Of dat zal slagen of uh, ja, dat er toch nog andere maatregelen nodig zijn. Ja. En even voor alle duidelijkheid, er zaten geen gevaarlijke stoffen in, uh, in de roken, er zaten wel gevaarlijke stoffen in de rook, maar oh, niet dusdanige concentraties. Dat dat een gevaar voor de volksgezondheid oplevert. Ja, het was dus meer, minder gevaarlijker, laat ik het dan zo zeggen, dan het zich in eerste instantie uh, deed aanzien. Zo, zo formuleer je het goed. Juist, goed, uh, dankjewel. John zaterdag was dat over het laatste nieuws over de brand in uh, Moerdijk. Het laatste nieuws van Arsenal Manchester City. Krijgt u van Ragnar niet het is 10 tegen 10, maar dan hebben we het wel over de ploegen op het veld. Want de stand in de wedstrijd is 0-0. Nog een dikke minuut te spelen na die twee rode kaarten. Zijn bij de ploegen dus uh, teruggebracht tot tien mensen. Sabaleta er vanaf en ook Sanja mochten vertrekken. Manchester City wat nog maar eens een ingooi neemt. Heeft zojuist Jérôme Boateng, een verdediger gebracht voor aanvoerder Carlos Tevez. Om uh, deze, uh, ja, dit punt hier in Londen toch niet meer weg te geven. En, uh, Goed resultaat voor Manchester City. De competitie is nog lang. Ze hebben het altijd moeilijk in dit stadion. Of in ieder geval in Londen. Want zo lang staat het Emirates Stadium er natuurlijk nog niet. Eerst had je Highbury. Maar Manchester City is nu nog een keer aan de beurt als het gaat om verdedigen. Daar is Nigel de Jong. Komt hoog in het duel. Dan is het wel Arsenal wat heeft overgenomen voor misschien wel de laatste aanval van de wedstrijd. Met Song, een van de middenvelders van Persie, naar Fabregas in de rug gelopen. Krijgt de vrije trap mee. Boateng is de man van de overtraining. Maakt nog even het gebaar met de vinger. Ik deed ook niks? Jawel. Deelde een licht duwtje uit. En Van Persie staat klaar achter de bal. Het zou toch wat zijn? Hij speelde zeker niet verkeerd. Ik zei het eerder als hij deze vrije trap zou benutten. En maakte op nieuwjaarsdag zijn eerste doelpunt van het seizoen. Zoekt naar meer. Zijn trainer zijn Wenger was blij voor Van Persie. Dat hij eindelijk de eerste in de competitie erin had liggen. Een glimlachje op het gezicht van Van Persie. Daar is de bal. Het zou kunnen. Maar daar is ook Joe Hart. Die de bal die echt van ver komt. Zeker 35 meter die bal doort, door Joe Hart gekeerd. Omdat hij hem echt recht, recht op zich af ziet gaan. Dan zijn de vier minuten in deze wedstrijd de vier toegevoegde minuten wel voorbij. Blijft Arsenal nog wel in balbezit met Samir Nasri. Veraf van het doel van Manchester City. Pas een meter of twintig over de middenlijn. Dan gaat het naar Clichy aan de linkerzijkant. Bal wordt hoog ingebracht. Daar is nog Bentner. Maar daar is ook Joe Hart. Gaat nog even liggen voor de show om zo wat tellen te winnen. We zitten al bijna in de 96e minuut en waar is dan het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Jones? Zal er wat tijd bij optellen vanwege de commotie rond die twee rode kaarten die nogmaals wat zwaar op het eerste gezicht gestraft waren. Daar is het fluitsignaal. Daar is Arsène Wenger die opstaat uit zijn stoel om Roberto Mancini, zijn coach, zijn collega coach aan de andere kant en David Plet, assistent, een hand te schudden. 0-0 zal voor Arsenal na een zeer goede eerste helft en iets mindere tweede toch voelen als een lichte nederlaag. Voetbal vandaag. PSV heeft in zijn eerste oefenwedstrijd van 2011 met 2-1 gewonnen van Telstar. Marcelo en Danny Koevermans scoorden tegen de club uit de eerste divisie. Wouter de Vogel maakte vlak voor rust het enige doelpunt voor Telstar. PSV vertrekt binnenkort voor een trainingskamp naar Spanje... waar het oefenwedstrijden speelt tegen Cartagena en Anderlecht. En verdediger Gilles Swets keert terug bij Feyenoord. De Belg komt transfervrij over van AZ, waar hij geen speeltijd meer kreeg. Swets wordt nog medisch gekeurd en zal dan een contract tekenen. Het zal dan een huur worden voor een half jaar met de optie ook van volgend seizoen. Dus uh, ja, wat ik zeg, ik hoop hem zo snel mogelijk aan te sluiten en uh, gewoon bij de jongens en zo snel mogelijk aan speeltoe te komen bij Feyenoord. Zwets speelde in het seizoen 2003-2004 ook al voor Feyenoord. De supporters van die club kunnen zaterdag op de Koolsingel afscheid nemen van Koelmoelijn. Zowel de herdenkingsdienst in het Maasgebouw als de uitvaart zijn besloten. Wel kunnen belangstellenden in de Kuip de dienst op een videoscherm volgen. Na afloop vormen supporters een erehaag vanaf het hek waar de rouwstoet het stadion zal verlaten. Via de Koolsingel rijdt dus de rouwstoet naar Crematorium Hofwijk. En Australië mag in 2015 het toernooi om de Azië-cup organiseren. Australië maakt pas vijf jaar deel uit van de Aziatische voetbalwereld. Daarvoor speelde het onder de vlag van de Federatie van Oceanië. Ja, en dan naar FC Groningen. Dat verraste in de eerste seizoenshelft vriend en vijand. De ploeg van de nog onervaren hoofdtrainer Pieter Huistra... staat derde in de Divisie, op maar vier punten van koploper PSV. Groningen trainde vanmiddag voor het eerst sinds de feestdagen weer. Uh, Ragnar Niemeijer sprak met Pieter Huistra over het succes... aan de hand van vijf duels uit de afgelopen maanden. 8 augustus, de start van het seizoen. Groningen-Ajax. Daaniet iets legt goed terug en de volgende kans. Nu is het wel raak. Doelpunt van invallen, Tim Matas naar een uh...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 Nou, het is niet zozeer geheim, denk ik, dat het goed gaat. Hij is natuurlijk meegeweest met de WK, met Slovenië. Dat heeft hem een boost gegeven. Bij ons heeft hij wel even moeten wennen weer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 van uh, FC Groningen. We gaan uh, langs de brand dus uh, een beetje voorbereiden op het EK Allround Round... in uh, Colalbo komend week Iedereen wust bereidt zich al een tijdje voor op dat evenement. En als uh, wust zich in Colalbo begeeft, dan gaat het vooral over twee dingen. Het weer, en dat van Maladij de Europees kampioenschap... dat ze in 2007 in Colalbo op 1400ste verloor. Een bijdrage van Steven Dalebout. Und wie das Wetter in den nächsten Tagen wird, das erfahren Sie nun in unserer ausführlichen Vorschau. Sie beginnt mit einem Blick aus dem All auf den Alpenraum. Es ist nicht mehr ungedrückt klar über den Alpen. Hohe Wolken ziehen immer wieder durch. Naja, so was vandaag war, es natürlich, äh, ja, mooie Kinschatz nicht kriegt, ein Sonnetje und ein äh, ja, paar Grad unter Null, gute Sphäre und äh, mooi, ein gutes Eis. Dus dann ist es, dann ist es echt geniessen, das äh, Buitenreihen und dann denke ich, van, ja, das müssen wir vaker tun. Maar we weten ook dat het uh, kan omverslaan en dat het uh, kan gaan sneeuwen of kan gaan regenen. Maar van de andere kant maakt het niet uit. En dat hoort bij buitenschaatsen. En dat maakt het ook wel weer mooi. En dat maakt het ook wel weer een uniek toernooi. De dag begint met temperaturen tussen minus 17 graden in Sterzing en minus 18 in Meraan en Bozen. En dat is wel met buitenschaatsen. Kijk, op een gegeven moment weet je niet meer welk EK of welk jaar was nou in Heergeveen. En je weet altijd nog wel, oh, toen was Colabo en toen was Colabo. En dus dat. Dat weet je altijd nog wel. En dus dat is ook wel heel mooi. Hè? En het is, uh, ja, het is gewoon afwachten wat de natuur ons te bieden heeft. Ja, maar de, de, de weermannen praten toch wel over een beetje neerslag hè, de komende dagen. Op de Mdre Koningsdag stelt zich dat wet dan om. Um. Ja, maar ja, goed. Kijk, dat is dan maar zo. En uh, daar kan ik niks aan veranderen. Je zei net van, ja, we onthouden zo'n toernooi in Colabo wel, want het was een buitentoernooi. Uh, maar in jouw geval was er, was er ook nog een andere reden om het nooit meer te vergeten. Ja, ja, dan uh, aan het einde van het toernooi in het klassement op 1400ste te verliezen uh, over vier afstanden. Ja. Dat was wel. Uh, grote teleurstellingen. Ja. Iedereen, vooral de Nederlandse pers, heeft het daar in, in dit dorp dan deze week natuurlijk weer over. Is dat iets wat, wat jou ook nog heeft beziggehouden de afgelopen tijd? Uh, nou, in principe niet echt. Omdat ik we gaan tijd zijn we heel vaak naar Colalbo op trainingskamp gegaan en, en is het zo dat het... Ja, weet je, dat is niet zo dat we elke keer als ik in Colalbo denk, dat ik denk van oh shit. Maar het is wel zo, kijk, nu is het eerste keer weer EK buiten en het is weer in Colalbo. En dan denk je wel van ja, de laatste keer EK buiten was ook Colalbo. Dus dan denk je er wel een beetje aan na aanloop van het EK en je weet dat die vragen weer gesteld gaan worden. Dus dan denk je er automatisch ook wel een beetje aan en ja, ja het kan er helaas niks meer aan veranderen. Maar als je dan terugdenkt, kun je, kun je dat gevoel nog voor de geest halen? Het gevoel dat jij had in die laatste ronde? Van, ja. van buitenaf was het van, oh geef er alsjeblieft één duwtje, dat is genoeg. Ja, nou, dat was ook genoeg geweest. Ik bedoel, 14 honderdste, dat is uh, één tiende op de vijf dus één duwtje was genoeg geweest, dus had het maar gedaan. Nee, nee maar um, ja, dat gevoel, dat, ik, bedoel, ik kan gelukkig niet meer het, uh, het echte gevoel van die echt teleurstelling op dat moment uh, voor de geest halen. En dat is maar goed ook, want er zijn heel veel mooie overwinningen overheen gegaan. Gerard Kemker zijn na afloop dat ijs wat, het, wat er toen lag... er uh, was ook niet helemaal het ijs wat bij jouw schaatslag paste. Um, zou je nu dit weekend weer in diezelfde vuilkuil kunnen trappen? Nou ja, zeg nooit nooit. Maar ik denk het niet. Want ik heb wel, ben vier jaar verder en ik heb natuurlijk wel vaker op buiten ijs getraind. En ik, heb, uh, ik heb wel wat meer ervaring en ik kan mijn slag uh, hier en daar ook beter aanpassen. Dus ik denk... Ik denk het niet, maar ja, kijk, ik, ik kan, ja, je moet het gewoon zien. Ik, ik bedoel, we zullen dit weekend zien uh, hoe de omstandigheden zijn en, en hoe ja, het hoe moet rijden. Is het voor jou vervelend dat je geen NK all-round hebt gereden? Um, ja, het is wel, ik had het liever wel gereden. Want dan, uh, in principe, want dan, ja, dan heb je toch weer uh, de, de spanning van een round toernooi. Van de andere kant weet ik gewoon, heb ik heel goed getraind. In de trainingen heel veel gedaan op een 3 en een 5 kilometer en weet ik gewoon dat het goed zit. En uh, dan moet ik Marke dit weekend laten zien. Alleen voor de duidelijkheid voor de mensen, de weinige mensen die het gemist hebben, je deed het NK Sprint. En daardoor kon je uh, niet het NK Allround te rijden wat tegelijkertijd gehouden werd. Heb je het nog wel in de gaten gehouden? Met andere woorden, uh, ja, uit Nederlandse hoek, welke concurrentie vrees jij het meest? Nou, laat ik me gewoon zo zeggen. Vrees jij Marit Leenstra? <laughs> ja, nee, natuurlijk. Ik bedoel, uh, Marit is uh, een goede schaatser. En uh, dat, dat is ze altijd al geweest. En nu komt het er gelukkig weer uit. En daar ben ik blij om. En dat is goed, uh, goed sowieso voor, voor haar en voor mij en voor het Nederlands schaatsen en voor de schaatsen internationaal. Want het is wel goed dat er uh, weer wat nieuw leven in de brouwerij komt, om het zo maar even te zeggen. Dus nee, ja, Marit is een hele gevaarlijke outsider en ik denk dat Marit heel goed gaat doen. Dus uh, het wordt een mooie strijd. Is het voor jou een extra motivatie dat zij ex-TVM is, uh, daar nu weg is gegaan en nu in één keer de weg omhoog weer heeft ingeslagen? Nee, ik heb helemaal geen, uh, geen verhoering of frustratie of zo. Het is dus helemaal niet dat ik nu denk van... Uh, well, Marit is nu mijn ploeggenoot niet meer, dus ik wil eraf rijden. Ik vind het gewoon alleen maar mooi voor Marit. En ik vond het voor, voorgaande jaren jammer voor Marit dat het niet eruit kwam wat, er, wat erin zat. Maar ik vind het nu juist alleen maar mooi dat, dat het wel eruit komt. Stel je voor je sla, staat voor de 5 kilometer op 14 seconden voorsprong op de nummer 2. Je staat zelf bovenaan het klassement. Wat denk je dan? Dat het, uh, dat het dan wel de ultieme revanche is vier jaar eerder. En dat het dan zeker niet zo gaat gebeuren dat ik weer twee door. Aan bochtende blijft het wolkig met etwas niederschlag. Schnee valt bis op rond 1400 meter. Grote afwachten hoe het gaat Iedereen Wust was dat vanuit Colalbo. Het betaalt voetballers inmiddels weer ontwaakt uit de winterslaap. De meeste clubs verblijven deze dag in warme oren... om een goede basis te leggen voor de tweede helft van het seizoen. Dat geldt ook voor Sparta en Feyenoord. Maar voordat de Rotterdamse clubs de zon opzoeken... stonden ze vanavond nog tegenover elkaar. De inzet van de wedstrijd op het kasteel was de zilveren bal. Een bijdrage van Ronald van der Geer. De zilveren bal was in de eerste helft van de vorige eeuw een voetbaltoernooi... ...dat jaarlijks voorafgaand aan elk seizoen in Rotterdam werd gehouden. Spartaan Tinus Bosselaar heeft mooie herinneringen aan dat toernooi. Nou, het uh, zilveren baltoernooi, ja, dat was net uh, voordat de competitie begon, weet je wel. Dus je kreeg natuurlijk wel altijd uh, ploegen tegen waar je ook in de competitie mee... Uh, dus het was echt uh, ja, het was een hele eer om dat, uh, om, dat, ja, om dat zilveren balletje te winnen, weet je U ziet het wel. Sparta trainde hard. Want het ging om de voetbalhegemonie in Rotterdam. Altijd weer betwist in de wedstrijden tegen Feyenoord. Ja, de Ball was vroeger een uh, groot amateurtoernooi. Uh, eigenlijk het grootste toernooi groter dan de KNVB-bekercompetitie. Uh, en dat is uh, eigenlijk ten ziele gegaan toen het betaalde voetbal kwam. Toen is het nog een paar jaar doorgegaan met, uh, met uh, amateurclubs... Um, een, een toernooi wat negen keer door HVV is gewonnen en acht keer door Sparta en Feyenoord. En, uh, we, hebben daar weer een, uh, we proberen daar weer een uh, nieuw elan aan te geven door een uh, jaarlijkse wedstrijd uh, tussen twee clubs, uh, twee oud-winnaars in ieder geval van de zilveren bal, in dit geval Sparta en Feyenoord te houden. En dat was Peter Bondhuis namens Sparta initiatiefnemer dus voor de terugkeer van de zilveren bal. Tienes Bosselaar en Koen Moulijn zij zouden de prijs uitreiken. Maar feyenoord icoon Moulijn overleed gisteren op 73-jarige leeftijd. En werd voorafgaand aan dit duel uiteraard herdacht. Uit voorzitter van Feyenoord Gerard Kerkum en Oerspartaan Boslaar kwamen met de spelers van Feyenoord en Sparta het veld op. De laatste had een portret van Moulijn in handen. En uit de speakers op het kasteel klonk het Adieu Koen van Gerard Koks. Dan die wedstrijd, Feyenoord mag zich na 90 minuten winnaar noemen van die vernieuwde zilveren bal. Na een ruststand van 1-1, na penalties van Castanjos en Voskamp, breiden na rust Wijnaldum, proefspeler en Hongaar Simon en John van Beukering de voorsprong uit. Van Oeferen doet nog wat terug en Castanjos krijgt in de tweede helft nog een rode kaart. Feyenoord-trainer Mario Been is tevreden. Met die eerste prijs van het nieuwe kalenderjaar. Ja, nou ja, goed. Dat is, dat is gewoon hartstikke leuk. En nogmaals, het was een vreemde wedstrijd ook weer met die mooie mini van Met Koen natuurlijk. Dus ja, wij hebben gewoon onze plicht moeten doen en dat is een wedstrijd spelen. En als je dan een prijs wint, ja, dan is dat gewoon hartstikke leuk. En dat helpt alleen maar aan het vertrouwen van het team om er een zo goed mogelijke tweede helft van het seizoen van te maken. De rode kaart van Kastaino's is dan misschien een beetje een smetje op dit, uh, op dit duel. Heeft het eigenlijk gevolgen? Ja, dat weet ik niet. Ik heb net wel de beelden gezien. En ik vind het uh, ja, een ongelooflijke domme actie van, van Luc. En, uh, ja, we moeten het afwachten hoe daar de terugcommissie mee omgaat. En, en wat je zegt, het is de enige smet uh, op deze wedstrijd. Ja. De trainer van Sparta, Jan Eversen, waardeert eigenlijk de terugkeer wel... van de wedstrijd om de zilveren bal. Nou ja, kijk, ik, ik zie het als een vriendschappelijke wedstrijd. Een, uh, een nuttige vriendschappelijke wedstrijd tegen een aantrekkelijke ploeg. En dat je dan een zilveren bal kan krijgen, ja, dat is hartstikke goed. Dat, uh, we hebben paspart van liever een zilveren zilver vloot, maar uh, een zilveren bal is ook nooit weg. Ja, dat is jammer, misschien volgend jaar. Ik, ik, zou, het, ik zou het wel uh, ieder jaar willen herhalen. Uh, ik vind het een leuke wedstrijd. Ben je tevreden, Peter Bondhuis, naar de eerste zilveren bal als initiatiefnemer? Uh, ik denk dat het een mooi evenement is, wat zeker uh, navolging uh, verdient. En dat, ja, dat stond in tegen van Koen Molijn, dat is wel vreemd hè? Het was, het was heel vreemd en uh, eigenlijk had Koen hier natuurlijk moeten zijn om die prijs uit te reiken. Maar goed, dingen kun je niet, uh, kun je niet uh, omdraaien. Dus het, ja, we zullen ermee moeten leven uh, zonder Koen. Uh, ik moet zeggen dat ik wel de 1 minuut stilte erg indrukwekkend vond van beide kanten. Zowel van de sparta supporters als van de Feyenoord supporters. Ik vind ook dat dat altijd zo hoort. Dus wat dat betreft een, een pluim voor al die supporters en... Uh, ja, het, het, het zal na vandaag niet weggaan. Uh, de nagedachtenis aan Koen zal nog wel een tijdje doorgaan. Dat, dat, dat overschaduwt het Westen een beetje aan de andere kant. Ik denk dat zeker de Feyenoord Sporters hebben laten zien dat ze op een uh, weinig manier afscheid hebben genomen van hun klipicoon. En uh, dat doet mij wel goed. Zo is het. De zilveren bal is terug in Rotterdam. Goed, twee uitslagen uit Engeland. Nog Liverpool verliest met 3-1 met Blackburn Rovers. En Chelsea verliest met 1-0 van Wolverhampton Wonders. Manchester United blijft aan de leiding. Gevolgd door City op 2 punten, en Arsenal op 4 punten. Straks met het oog op morgen dat vandaag precies 35 jaar bestaat. De presentatie ligt in de vertrouwde handen van Thijs, John, Joris, Kleri, Stefan, Max en Mieke. En als u wilt weten hoe het eruit ziet, ga dan naar het digitale kanaal Journaal 24, want het oog wordt voor één keer ook op tv uitgezonden. Veel plezier, na elven. Goedenavond. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl.